Namen. Of naar andere grammia verwezen. Herhaling van Zetten. Op 13 april 1994 verzocht hij de officier van justitie van het OM Den Haag om de Nederlandse staat om strafbare feiten te vervolgen met als getuigen de Nederlandse orde van advocaten, de Koninklijke Notariële Broederschap en de Raad van Discipline. Dan heeft Panorama inzage in het dossier. Vervolgens blijkt hem dat de hoofdofficier van Justitie de collega's een hart onder de riem steekt en de zaak op zijn beloop laat. Op 6 juli 1994 legde hij de hoofdofficier van Justitie van het Openbaar Ministerie in Den Haag de eet op, acte notarieel, met Panorama als getuige. Panorama weigert vervolgens te publiceren. Daarmee had hij alle rechtsmiddelen binnen de Nederlandse rechtsorde beproefd. Kort daarop heeft Van den Wit Boers een aanklacht tegen de Nederlandse staat gedeponeerd bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens.